Het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. CDA-leider Balkenende vindt dat banken hun steentje moeten bijdragen aan het herstel van de economie. Hij denkt aan een financiële bijdrage in de vorm van een bankenheffing. Balkenende, die tot nu toe tegen zo'n heffing was, ligt zijn voorstel vanmiddag toe op het CDA-congres. Op dat congres is gisteren al besloten dat de partij definitief niet wil tornen aan de hypotheekrenteaftrek... Nog vijf partijen houden dit weekend hun congres. De VVD, de SP en de ChristenUnie beginnen vandaag. En morgen zijn de congressen van de PvdA en de Partij voor de Dieren... dat laatste achter gesloten deuren. De KLM probeert dit weekend alle passagiers die ergens zijn gestrand weer thuis te brengen. Zo'n 15.000 KLM-reizigers zitten nog vast op buitenlandse luchthavens... als gevolg van de aswolk boven Europa. Op de website van de KLM zit sinds gisteren een speciale breng me thuis knop... Die is bestemd voor duizend tot tweeduizend gestrande reizigers die nog geen contact hebben opgenomen met de luchtvaartmaatschappij. Dat zijn vooral vakantiegangers in Azië. Griekenland had eerder een beroep moeten doen op het noodhulpplan van de EU en het IMF. Dat heeft president Wellink van de Nederlandse Bank gezegd tegen de NOS. Door het getreuzel is de economische situatie van Griekenland verslechterd, zegt Wellink. Gisteren deden de Grieken officieel een beroep op het noodpakket. Dat bestaat uit leningen van in totaal 45 miljard euro tegen een lage rente. De brandweer voert dit weekend preventieve vluchten uit boven een aantal natuurgebieden. Door droogte en wind is de kans op bos- en heidebranden toegenomen. Onder meer in Limburg en op de Veluwe probeert de brandweer vanuit de lucht beginnende branden op te sporen. De Amerikaanse kustwacht zoekt niet langer naar elf werknemers van het gezonken olieplatform in de Golf van Mexico. Het is vrijwel zeker dat ze zijn omgekomen bij de explosie tijdens een proefboring. De elf waren toen op het dek van het eiland. Ruim honderd mensen overleefden de explosie. Het weer, volop zon, het wordt vandaag 16 tot 20 graden. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft, beleeft het. het. ZFM in 2010, al twintig jaar. Live. en met, met nu Toebak Goedemorgen, Zandvoort! En ook het beluisteren van dit programma is gratis. Dus welkom. Wij zijn geen Henk en Ingrid. Wij zijn Jolanda en Wilco. En we presenteren het programma Toebak Leeft. Op uw radio. Op uw radio, dat u het even weet. Niet op de radio van de buren. Nou, maar misschien op... ook wel. Oh ja, dat zou kunnen. Maar in uh, ieder geval uh, op uw radio. Fijn dat u de toestel heeft aanstaan. Ja, gisteren hoopt toen over Geert Wilders natuurlijk. Die uh, eigenlijk heel erg goed uit de verf kwam. Heb je hem gezien? En persconferentie. Heeft u een nieuwe uh, koep? Nee, nee, hij is niet een goed nieuw koep. Hij, heeft, hij had echt goed nagedacht over het verkiezingsprogramma. Ah. En hij wil ook gewoon meedoen in plaats van alleen maar uh, het ondeugende jongetje zijn. Die alleen maar, uh, ja, een beetje, hoe de, de, de, noem je dat? Wild om zich heen slaat. Ja. En een beetje mensen wakker wil schudden. Nee, hij wil echt mee doen ook. Dus hij heeft een, echt een hij serieus niet programma niet. Dus hij heeft een serieus programma. Waar we ons nu in kunnen vinden, niet dat we denken: van nou, hij moet alleen maar die buitenlanders hebben. Nee, die buitenlanders kwamen wel een paar keer voor. Hij wilde een beetje bezuinigen op die buitenlanders. Maar verder wil hij echt wat meer blauw op straat. Hij wil meer mensen aan het bed. Meer handen aan het bed. En hij had echt wel een paar goede punten. En ik denk: van nou. En, ja, dat islamitische gebeurde, dat was helemaal even achterwege gewoon. Het islamitische okay. gedoe wel. Je dus ik, ik, ik hoor, ik proef uit jouw stem dat je nou. bijna om bent. Ja, en vooral omdat ik Rob Oud hoorde bij de Wereldrijd Door. Rob Oud had hem de hele dag gevolgd. Dat ziet ja. die man nog goed uit trouwens met die grote grij grijze koek van hem, hè? Ja, het, het lijkt is, ook een uh, beetje op Geert. Het Geert. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Zo zag je het alleen grijs. Geert. En die had hem de hele dag gevolgd en die was ook redelijk enthousiast. Hij zegt: Ja, zo heb ik hem nog nooit gezien. Eindelijk kom je met sterke punten. En hij kwam goed uit de verf. Hij vond de cijfers wel wat moeilijk. Maar uiteindelijk, toen hij echt over politiek mocht praten, deed hij dat heel knap. Hij zegt: Met verf. Met verven. Met ver ah, nu het toch over. Hij kwam goed uit de verf. Ah, ja, oh, hij heeft ja. geert En hij deed het met verven. Ja. Ja, nee, ja. klopt. Je hebt, je hebt een scherp van de tonging vandaag. Ja, ik ben maar, helemaal helder. Dus ik denk, nou, misschien wordt het er nog wel met Geert Wilders. Nou, we gaan het helemaal afwachten. Ja. Is spannend. Ik vond het heel spannend. En ik moet zeggen, uh, Matthijs van Nieuwkerk, die moest natuurlijk nog even zijn gram halen, die moest toch even toch gelijk halen. Dat Rob Oud had ooit gezegd dat hij eigenlijk ook wel burgemeester wil worden van Amsterdam. Oh, Oké. Okay. En toen had hij eerder had hij al uh, iemand in uitzending gehad, ik ben zijn naam even vergeten. Dit is een hele bekende donkere man, een hele bekende neger, die had het ook ontzettend van leertrek. Van die, die, die chocoladereclames? Nee. Nee, niet lekker, zo mooi man. Lekker. Ja, lekker. Maar die had gezegd, <laughs> nee Rob Oud kan nooit burgemeester worden, want die heeft de, de, de, de laagste vrouwen uit de maatschappij misbruikt voor seks. Nou, ik vond dat echt, echt, dat vond ik zo fout om dat te zeggen, Rob Oud is gewoon naar de hoeren geweest, dat heeft hij toegegeven ja, ook. Ja. En dat doen we meer mannen. En ik heb pet ja, petje af voor Rob, dat hij het ook gewoon gezegd heeft. Ja, en nu zou je hij geen burgemeester meer kunnen worden. Vind ik raar. Volgens mij was het een heter daadje zo wat, zo. Dat hij. Ja, uh, hij is erin geluisterd. Hij, hij kon ook niet ontkennen, denk ik. Nee, hij was er geluisterd door een, ja. door een, uh, door een uh, vrouw die me uh, interviewde. En toen had hij gezegd: van nou ja, ga je dit publiceren? Nou, dat wisten ze nog niet. Maar daarna ja, werd ze het wel gepubliceerd. Ja, in de kroeg uh, had ja, hij Ja, in de, de kroeg, ja. Zat hij op te scheppen, waarschijnlijk, hoeveel hij er gehad had. Maar goed, Matthijs Nieuwkerk bleef me doorhameren op feiten. Nou, je weet zelf toch wel wat je niet kan worden. Je kan er gewoon. Nou, Rob, zou ik het. Even zeggen, je wordt het gewoon niet. En Rob Oudkerk bleef gewoon nog overeind. Je zag gewoon het vraaggebrek. Hij gooit het gewoon nou, naar ze neer. En zoals wat jij zien. vindt, vind jij, maar ik vind gewoon hij, dat ik het nog zou kunnen. Daardoor laat hij zien die bal heeft omdat hij de potentie heeft om het toch te kunnen worden. Ik vond het wel af. <laughs> ik vond het echt knap. Beetje afrop. Toebaklijst bereidt nu tot 10 uur. Helemaal politiek gelul natuurlijk. Want ja, het zit er weer aan te komen debatten vandaag en zo. Weer scouten van girls. Every night I remember that evening.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 een mooie dag te worden en de muziek is al vrolijk en zonnig op die zender. Scouting for Girls. En dit is een love song. Nou, het heeft wel iets romantisch in zich. We gaan misschien over harde politiek. Over Henk en Ingrid gaat het. Maar um, ja, precies. Nou, ik weet niet wat de verhaal was, maar ik ben hem even kwijt. Toepakken we we daar de tien minuten over acht. En uh, we zitten nog een beetje in de krant te lezen over... is er nou nog iets te vinden over, zeg maar, over, over dat vliegen? Hè? Want de, de, de vulkaan, weet je nog, vorige week... oh, dat is alweer zo lang geleden... Ja, dat, zeker. We, dat oh. we een paar dagen niet mochten vliegen. En uh, nou, wat zijn dat nu, de slachtoffers van? De verhalen komen nu binnen, ook van mensen die je kent. En dat is ja. dan wel uh, uh, ja, opmerkelijk. Want ik heb een collega die, die zou volgens mij maandag weer beginnen. Die, die is uh, rondreis gaan maken in Vietnam. ja. En die kwam dus gewoon niet terug. En nou, waarschijnlijk kan hij nu... Als het meezit, kunnen hij maandag of dinsdag terugvliegen. In plaats van dus uh, week daarvoor. Maar hij zit nu uh, in een vijfsterrenhotel... Mocht hij dan verblijven. Oh! Ik denk, nou, ja, okay, ik denk het voor... dat dat wel net aan uit te houden is. Ja, hoor. Er zal wel zo'n enorm luxe zwembad zijn. En zo'n lekkere... Uh, een lekkere massageruimte en al die dingen. En dat ze nog wat leuke dingetjes doen. Ik denk dat het... Wow. Ja, dat is echt afzien. Je moet je komt er komt een gewoon schadeclaim voor. Aan, ja, die moet je gewoon aan overgeven, denk ik dan. Het ja. klonk, in het begin klonk het wel dramatisch dat je zei... van, hij kwam niet meer terug op maandag. Nee. Punt. Nee, want hij zat nog even vast. En hij is zat vandaag even teruggevlogen. Vast, ja, en dan... Uh, een andere collega, die zat weer vast in Panama. Ja. En uh, die, die, die zag ik dan wel weer afgelopen woensdag of dinsdag... Toen, of, uh, toch weer achter de receptie zitten. Ik denk, hé... Hey, maar ik denk, ik ga nou niet tegen de zeur. Want volgens mij vraagt iedereen, en, en, en, en? Je? Ja, dan heb je ook zo van, nou nou weet ik het wel. Ja, iedereen hetzelfde van, ja, dat was heerlijk. en dan moest uiteindelijk niet verbranden. En uh, nou, dat soort dingen allemaal. Maar ja, je hoort van mensen die, uh, die zitten dan vast. En die willen terug. Maar de gewone reguliere vruchten, die krijgen voorrang. En dan, kunnen ze, dan zeggen ze, van, nou, over een week of drie. Komt ja. het wel. Dan denk ik, van, nou, dan, dan ben je wel mooi klaar mee. Als je nou schadeclaims hebt, want ik kan me je voorstellen van je auto te lang op het Schiphol laat staan. Daar moet je allemaal flink voor betalen. Ah ja, ja. Dat kan je op Schiphol allemaal regelen. Andere dingen kan je misschien via je verzekeringmaatschappij regelen. Vandaag heel stuk te lezen in de AD. Maar de verzekeringmaatschappij denkt van, oké, okay, ik wil je misschien wel helpen. <coughs> maar ga eerst even kijken of je het kan regelen met je vliegtuigmaatschappij. Ga daar Precies. eerst naartoe. En uh, daar liggen heel veel brieven, honderden brieven liggen daar. En, en als die het niet voor elkaar krijgen, dan kan je er bij de verzekeringmaatschappij aankloppen. Nou, maar heel veel dingen, heel veel dagen, die moet je toch zelf gaan ophoesten toch wel. Ja, maar, ja, dat ja, het, maar wel ja, het is zijn. overmacht en niemand kan er wat aan doen. Nee, nee de natuur. Maar een Slowak stijl heeft dus een bruiloftsfeest cadeau gekregen van een hotel in Taiwan waar zij verbleven. Want ze hadden een eigen bruiloft georganiseerd in Slovakia, maar ze konden dus niet op tijd naar huis. En de man en de vrouw, beide rij, dertigers, die zaten dus al zes dagen langer dan gepland op het oost aziatische eiland en ze zouden een huwelijksfeest missen. En de hotelmanager zag geen huilen. Dat vind ik ook. <laughs> oh, weet je wel. En uh, die bood aan om ter plekke een of te organiseren. En, uh, oh, wat mooi. Ze nodigden daarbij ook een paar geestelijke uit voor de ceremonie. Oh, en daarnaast is dat zo slim? Ja. Hè? Geestelijke? Ja, maar het zijn dan wel aparte. Die zijn dan waarschijnlijk Hindustans of wat dan ook. Ja. Yeah. En uh, voor de ceremonie. En daarnaast zo'n honderd gasten, onder wie allemaal gestrande Europeanen, die hadden zo Oh, gezellig, feestje. Ja. Yeah. Ja, we zitten hier toch. Dan zit je, je weer top. die oude bekende koppen en dan heb je ja. gewoon wat nieuwe mensen ja. erbij. Zo van uh, net zo'n toneelstuk van nu u er toch bent. Ja. <laughs> Kom maar. Dan maken we er nu nog. Dus dat is wel een feest. heel apart. Ja, dat is een bruiloft die je nooit vergeet. Nee. En er komen misschien nog mooie vrienden uit voort. Ja, uh, leuke getuigen. Hè, geestelijke bij te halen. Dat vind ik nou echt... Dat, dat vind ja, ik nou dat maar hoort toch. Moet er een zegen over afgeroepen mensen worden. hebben we toch gehad, ook die geestelijke zo. Er komen steeds meer van die mensen die zich echt waanzinnig misdragen. In België ook weer zo'n man. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk ook weer zo'n bischop die afgetreden heeft? Hij bekent nu, ja, hij gaat bekennen. 25 jaar na datum bekent hij dat hij. Uh, volgens uh, mij ben je dan ook heeft... al lang vergeten zelf als dader. Ja, hij vond dat hij nu moest gaan bekennen. Want ja, hij stond met terug tegen de muur natuurlijk. Ja. Hij, maar... was mee, hij ging bij met pensioen. <hijst> hij dacht, nou, oh. Maar ik blijf er wel bij van, nou. Nou hebben de, de hervormden en uh, gereformeerden weer een stok om te slaan. Want het zijn altijd die katholieken. Nou, ik durf te wedden dat het gewoon bij hun net zo hard uh, is gebeurd. Die put staat open nu en er komt veel meer uit. Ja, je uh, moet er nooit hoor. in roeren in dat soort putten. Nee, ja, alleen maar een, drek boven. Wat een ellende gewoon. De voljets, niet de jets. Want dat is weer een ander beetje. We Hebben een nieuwe singulet? The future! En wat zal het ons brengen? But this uh, th alleen maar zoveel muziek. Eze, het is niet, het kan niet dit. Broken Bells, The High, Road daarvoor natuurlijk Don't Mind the Future van de Jets. Ik dacht dat het gewoon over de toekomst ging, maar Don't Mind the Future, leef nu en eh, maak er iets moois van. Toebak leeft op die radio en wij maken er iets moois van. Het is, uh, ja, het, is, het is een zonnige dag, zijn er leuke dingen? Dat je denkt, van, nou daar moet ik toch echt om... Uh... Zijn er zijn nog leuke dingen, Ja, er zijn zacht leuke dingen. Nou, steek van wal. Want, uh, de, het is zo dat ze in... Uh, in welk land is dat? Iran? Ja? Het is een zeer aardbevinggevoelig land. En uh, daar heeft dus nu de geestelijke... Oh, ja, toleslam Kazem Seditri... heeft dus maandag verteld dat vrouwen... die weinig verhullende kleding dragen... en zich promiscu gedragen... dat zij aardbevingen veroorzaken. Nou, lekker dan. Want, uh, want uh, de, de president Mahmoud A... Maar Jat. Ja, mooie namen weer. dus dat de hoofdstad Teheran in de nabije toestel, uh, toekomst mogelijk getroffen kan worden door een aardbeving. En dat veel van zijn 12 miljoen inwoners zouden moeten verkassen. En hij zegt al, van, ja, veel vrouwen die zich dus niet zedig kleden, die brengen een jonge mannen het hoofd op hol. Zij corromperen hun kuisheid en verspreiden overspeligheid in de maatschappij. Wat derhalve dus het aantal aardbevingen kan doen toenemen soort mensen moeten je toch om de tafel ook als een of andere minister, hè? Want als je ja. daar naartoe gaat en gaan gaat praten ook, hier Het maf is, ja, er zal in Nederland Ech. toch heel veel van dat soort aardbevingen moeten zijn. Want in Nederland is helemaal geen aardbeving, want er lopen genoeg vrouwen hier half naakt rond. Dus ja, nee, we zitten het, gewoon niet op zo'n scheur, zeg maar. Maar vrouwen die moeten zich dus... Uh, Sorry, zit je niet op je scheur? Op zo'n aardscheur, zo'n oh, aard, uh, oh, wacht. Zo wacht. heet ja. thuis? Op een breuk, een breuk. Ja, ik snap het. Waar vrouwen dus die uh, daar wonen. Die moeten zich van kruin tot teen verhullen. Maar vele met name jongere vrouwen negeren de regels. En dragen strakke jassen. En hoofddoeken die zij wat meer achter op hun hoofd dragen. Zodat hun, hun haar deels te zien is. En hij heeft echt zo van. God wat kunnen we nou toch doen. Dat de, om te voorkomen dat we onder het puin bedolven zijn. En er is geen andere oplossing. dan onze toevlucht te zoeken in ons geloof. En ons leven aan te passen. Aan de islamitische morele codes. Ja we zijn ja. gekomen. Dus Allah die denkt. Oh. Dat hoofddoekje ja. zit te ver achter op de hoofd. Ik zie een lokjaar. Ja, en daardoor gaat de, de aarde schudden. Ja. Nou, volgens mij het is allemaal weer de fantasie van een man die dan die gaat schudden, natuurlijk. Dat is, uh, nou, en ja, een man die nog steeds in afspraak is, die ook nog regelmatig. Uh, Schudt. Nou, hij heeft geschud. Bernhard, natuurlijk. Het schijnt al veel eerder bekend geweest te zijn dat hij een buitenechtelijke dochter had, Alicia. Vandaag weer een stukje in de krant daarover. Uh, een of andere oud-medewerker. Uh, die heeft uh, maandelijks een bedrag over uh, zien worden gemaakt. Van Bernard naar een kind. Wat niet, uh, wat niet echt, echt van hem was. Maar wel, uh, nou ja, je kent het verhaal natuurlijk wel. Dus dat komt nu naar buiten. Er komt natuurlijk nog veel meer ellende naar buiten van, ik ben, benieuwd, van meer, ik ben benieuwd hoeveel er nog meer zijn. Ja. Was het er gewoon niet eens weten. Omdat de, dat dat kind dan gewoon denkt dat, uh, dat haar uh, vader, waar ze altijd bij gewoon dat dat haar vader is. En dan niet weet dat het Bernard was of zo. Het is, hij heeft een actief leven gehad. Ja, hij heeft hem niet uh, versleten met pissen. Nee, hij heeft hem zeker niet versleten uh, met pissen. <laughs> maar wat had je net al een andere bericht over grote penis of zo? Je oh je net, ja, ja, ja oh, dat de ja. ja, Dat hebben we, <coughs> we toch uh, in één keer nu. Ja, in de uh, Indonesische provincie Papua... daar is een penisvergroting taboe voor mannen die agent willen worden. Het hoofd van de politie wil er niets van weten... want mannen met een grote penis, zo, dus vergroot... Ja. zullen als ongeschikt worden beschouwd voor de politie of het leger... Want de onnatuurlijke omvang van het geslachtsapparaat zou een obstakel bij de trainingen zijn. Van hé, ga opzij, ga naar opzij met die penis. Ga wegwezen nou. Je hebt wel altijd een wapen bij je. Dat ja, kan toch wel afschrikken, ik kan weer. Toch, Ja, het is net als zo'n uh, gewoon van klats. Zo om je oren, weet je ja, Wat verwachten zij dat ze helemaal gaan zoemelworstel of zoiets? Ja, met ik een, weet, niet, mede ja blijkbaar zijn ze toch wel wat groot. <kwijnt> Want er wonen stammen daar. En die, daarvan hebben de mannen peniskokers, die dragen ze al. Dus nou dan, kan oh. hij, uh, dan krijg, wordt hij ook uh, gericht begeleidende groei, zeg maar. Ja. En de inwoners gebruiken een speciale techniek met jeukende bladeren om hun penis te vergroten. En het edele deel zwelt dus op alsof het is gestoken door een bij, al dus een deskundige. Huh, Jipie. Ja, maar dan kan hij wel groot zijn, maar als hij dan zo geïrriteerd is, dan kan je volgens mij ook niet prettig seks hebben, hoor, lijkt mij. Nee, kan je je misschien wel beter concentreren. En past hij er dan nog wel in? Ja, natuurlijk, man. Nee. Ja, wel toch. Nou ja, met de vork erbij even prakken. dan gaat het misschien. Ik weet het niet hoor. Je hebt rare fantasieën jij. <laughs> ja, nee, maar ik zie hem echt zo gezwollen. Ja, je ziet hem echt heel <laughs> groot. Ja, maar oh, ook heel zacht, weet je wel. Van dat hij dan helemaal geïrriteerd is. Ja, ja. Ah, krijg je juk? jeuk? Ja, krijg je ook, ja. <laughs> Simpel uit de top, op, maar leuk om mee te doen. De fader van de nieuwe single: de, de Temple Trap uit Australië. This, position, this Sweet Position, dat was een nieuwe single. Om je overheen te breken, gewoon overal heen te struikelen. En dit is een laatste single. Het is alweer bijna half en om half. Kijken we altijd we even naar de berichten om ons heen. Ja. Het is al bijna weer Koninghengendag. Oh yes. dus, ja! En als jij ja, ja, het ja. leuk vindt, dan kan je dus meedoen met de best versierde straat van Zandvoort. En uh, kan je ook nog proberen om het gasthuishofje te verslaan. Dus uh, schrijf je straat dus voor 28 april. Dus, voor de, dus maandag of dinsdag kan je nog inschrijven. Via straatwedstrijd.koninghengendag.zandvoort.nl Want uh, als je straat de prijs wint, dan wordt die vervolgens overlegd met de straatwoners. Een dader geprikt waarop de hele straat van de verdiende taart kan genieten. En de jury zal dus op dag, zorgens voor 9 uur al de aangemelde straten bekijken op originaliteit. En tijdens de officiële opening op het raadhuisplein van dacht dus niet van jouw straat, wordt rond half elf bekendgemaakt welke straat het gewonnen heeft. Dus wie weet? Ik denk ah. dat wij hier het gastensplein ook wel eens kunnen verzieren met de radio. Ja. Het is natuurlijk wel een uh, leuk idee. Grote foto's van onze presentatoren ophangen. Ja, een beetje... Het moet een beetje smoel hebben. Dat ze denken van... Hé, hey, dat is een presentator. En goh, wat een leuk iemand. Zullen we eens luisteren? En dan van die, onze grote kop op, op zo'n bus... wat ze in Amerika altijd doen, weet je wel? Ja. Ja. Toebak leeft. En dan onze koppen zo naast. Oh man, ik zie dat helemaal gewoon. Ja, ja nou kijk. Ja, en jij hebt wel een grote bus. Dus we kunnen, je kan van die stickers gewoon bestellen. Mijn zwager die is kok. Ja. Die had dus gewoon een hele grote foto van hem met koksmuts op de zijkant van die auto. Dat gaat me weer te ver, maar wel leuk. <laughs> ja, leuk om met je kok erop te komen. Ja. Op eh, 30 januari... 30 januari? 30, nee. April. 30 april is een hoop te doen. Namelijk de zeepkistenrace is ook weer in Zandvoort. 55 wagens doen er mee. En elk jaar gaat het weer sneller en sneller. Want ze hebben steeds betere technieken ontwikkeld. Om zonder, nou ja, um, noem je dat, aandrijving. sneller te gaan en dat vast te houden. En, nou. en uh, er zitten wat uh, bekende mensen in de jury. Onder andere Jan Lambers. En ook hebben wij, uh, even kijken. Erik Weijers, directeur van uh, Secure Park Zandvoort, doet mee. En ook Alf Kalf, die uh, zit ook in de jury. Alf Kalf? Alf Kalf. Wat een aparte, -aparte naam. Aparte naam is het ook altijd weer als je dat weer leest. Dat je denkt. Wat hebben die ouders gedacht bij de geboorte zeg. Hè? Maar in ieder geval. Uh, en verder hebben ze ook uh, uh, de mooiste kar. Kan je ook. En nou ja de snelheid en de mooiste kar. Dus en uiteindelijk worden de prijzen worden uitgereikt op het uh, Raadhuisplein. En uh, om kwart over vier. Ja. Dus mocht je het overdag missen, dan kan je toch de wagens nog even bekijken. Want ze komen door het uh, dorp door heen rijden. Ja, nee, vanaf kwart over vier begint de race. Oh, over vier. oh sorry, heb ik een keer gelezen? Ja, ja dat zie ik hier aan van kwart over vier. En uh, het is in Oranje Straat. Dus ze gaan echt als een speer naar beneden. Want je hebt natuurlijk een flinke helling in Oranje Straat. Oh. Ik weet niet of je weet welke straat het is. Nee, niet zo gauw. Je hebt hier het raadhuis en dan heb je dus hier de rotonde. Echt aan de overkant heb je straat, die gaat dus naar boven, naar de Hoge Weg. Oh, die. En het is dus echt een flinke helling. En oh, ik heb ook zo van... Nou, ze mogen toch wel wat uh, schuimrubber daar tegen dat muziekpaviljoentje wat aanplakken. <lacht> want want die, volgens mij hebben die kisten gewoon <lacht> geen rem. Nee, rem, dat gaat om sneller, het gaat niet om remmen. En dan staat iedereen gewoon, die staat daar gewoon met een wijntje in zijn hand, dus een Hello. oranje van. Yep. Oh, die gaat dan. Oh, opzij, opzij! Hup, yep, over de motorkap heen. Shit, nou op... is mijn wijn uit mijn glas, weet je wel. Zelf, over de ze... motorkap heen, waar heb ik dat meer gezien? Nou, <laughs> niet te over beginnen. 30, ja, jan, 30 april, dat zou me niet leuk Maar <coughs> ja. goed, het is dus in, in Zandvoort zelf. Ik dacht dat het op circuitpark was, maar dat is niet het geval. Ja, uh, de, uh, als het goed is, is afgelopen donderdag de laatste bar battle geweest. En dat was dus het battle van onze medewerkers van CFM. Ha, kijk aan. Ik moet heel eerlijk zeggen, van, ik heb er nog over gedacht om te gaan. Ja. Maar uh, ik, ik kwam pas om uh, tegen kwart voor twaalf Van Zandvoort terug, Moest weer werken. En ik heb me echt diep. Ik ben dat stof gegaan voor Mo, want die stond achter de bar. Hij zegt die, ja. nou, waarom ben je er nou niet? Ja, heb ik jouw omzet zo zitten te verhogen toen jij er stond? Ja. Maar ja, volgende week is dus de uitslag. En wie gaat het winnen? Wie heeft de meeste omzet? Maar wie is ook het ludiekst? Wie heeft de leukste dingen bedacht? Ja. Dus, uh, ja. dus dan moeten we toch heel even gaan kijken. Nou, lijkt me logisch. Want het is eigenlijk ook Koninginnacht. Dus dan uh, is het ook wel gezellig om. Uh, daar nog even een neutje op de koningin te drinken. Oh, en te doen. gaat ze zich afmelden? Gaat ze? Nee. 30 jaar. Dit is een nee. mooi rond getal. Ik denk dat ze nog even twee jaar doorgaat. Ze wil namelijk uh, in ieder geval voorbij die 31 jaar van haar uh, moeder, geloof ik. Nee, van... Toch weer die competities draaien. Ja, wil ze competitie... winnen weer? Oh, nee, gisteren hoorde ik dat 58 jaar had. Uh, Willemina aan de ja, kop gestaan. Juliana leuk. was 31 jaar geloof ik. Ik dacht 30 gewoon. Nee, Juliana was 31 jaar en zij wil 32 jaar volgens mij. 58 jaar redt ze natuurlijk niet. Maar ja, Willemina was natuurlijk ook 17 toen ze koningin werd. Ja, ja, logisch dat je in de 58 jaar achter elkaar uh, oh ja, aan de macht dat, bent. Oh, ik vind, uh, hup, uh, ga lekker met mijn zoom, Ja, op. dat ja. Een Beetje paardrijden daar op Brakenstein, Helemaal lekker. Maar volgens mij valt ze in een zwart gat dan. Ja, hier zijn hebben allemaal kleinkinderen. Die oh, ja. kind, en die hebben het allemaal hartstikke druk, die kinderen zelf. Hartstikke dus die dumpen bl al die kleinkinderen daar. Je bedoelt oppassen? Ja, nee, maar de, de, de nennies komen mee. De nennies. Ja, ik dat lijkt me wel. Zoals ze telefoontje gaan. Hallo, maar uh, ja, morgen moet ik even werken. En uh, Maxima, ook uh, zou jij misschien even kunnen uh, oppassen? Ja. Ja. Nou, Volgens mij is dat helemaal niet in orde. Volgens mij hebben ze zoveel mensen om zich heen. Die kunnen gewoon echt elk moment denken: Nou, ik heb even zin om even iets anders te doen. Dan is er altijd wel iemand in huis van... Ze uh... hebben gewoon net niets, volgens mij. Echt op ja. pers. au dus Het is alleen maar voor gezelligheid komen ze op zoek. Oké, okay, sorry. sorry. Deze plaat moet ik En ik heb even... ook het idee dat die op pers bijna moeten betalen... om daar te mogen opereren. Nou, zeg. Wat is dat dan weer? Echt niet. Het is al uh, eer. Ja. Racing Horses. Ik had het net over zeepkisten uh, race. Racing Horses is een band. En die hebben een nieuw zing. En die heet Pony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 plaatje ja. draaien, je toch een beetje op moet lachen, leuk is. Ja, Bij de IJDAL zou je er niet doorheen komen, denk ik. Waarom moet je zo lachen dan? Nou, Hoe gewoon... je zingt. Okay. Pony van de Racing Horses. Je gaat er meer van horen, want ik ben nou echt nieuwsgierig geworden wat de rest op de cd nog allemaal brengt. Pony Macaroni. Ja, pony. Is dat ook niet uh, iets met seks te maken? Seks! Pure seks! Pony! Ja, <laughs> nou, er zijn sommige mensen die het lekker vinden met een pony, maar... Ja, O, oh, jee, pas op. Want die, hebben, die zitten precies op heuphoogte. maar ja, nou, ik denk niet dat die hierop gedold wordt. Ik heb het ooit wel eens verteld van die... Een kennis mij die op zo'n boerderij aan het kamperen was. Ja, die had de boer betrapt of ofzo? Of nee? Ja, Echt? die was op zoek naar de boer, want een lammetje was on, ontsnapt. Ze dacht, ja, ik moet het toch even melden. Dus zij roept zo, boer! En ze kwam nergens vinden. En ik denk, nou ja, ik probeer deze deur nog. En dan, dan, dan, uh, dan moet ik het even uitzoeken. Dus ze trekt die deur open. Staat hij daar achter een kalf, staat hij daar, hier staat hem op, dan staat hij hem op te duwen, zeg maar, gewoon. Het kalfje, ah oh. Met zijn broek op zijn hielen. Nou, en dan, je dan je zegt hij die... van, uh, ja, ik kom er zo aan. Kom zo. En daarna, niks meer over gezegd natuurlijk, maar je kijkt toch een, naar een, op een andere manier naar deze boer nu. Ja, ja. ja. Dat wil, je wil het ook helemaal niet weten. Moet je uh, Midas Dekkers erover horen? Midas. Midas. Mitos. Die zegt van: ja, nou, het, we merken er niks van. Je kan er wel weer een boet op gooien, maar ach, is het, zolang dieren en mensen er zijn, gebeurt dat. En er komen geen kinderen van, gelukkig. Dus uh, nee. hoeven we ons niet druk erover maken. Ja, als het nou kippen zijn waar je het mee doet, dan is ja, er iets maar anders. maar ik vind een kalfje zo heel jong. Dat, het is wel een beetje uh, oh, pedofilie wel, dan. Nou, flinke was het vooral een flinke kalf. Hij okay. hoeft er niet op zijn knieën, zeg maar. <laughs> God. Nou, we zijn er Goed. weer. Lekker dan Sorry weer. Sorry als u net eens gaat, denk wat ben ik nou weer in verzeild geraakt? Nou, als we het toch over uh, seks hebben. Dat uh, gebeurt ook bij en Het heet toch sodomie met dieren? Nou, ik eh, probeer het nu even af te sluiten nu. Sodom en Zo de zeg. <laughs> eh, economische crisis heeft ervoor gezorgd dat veel stellen die relatieproblemen hebben, misschien ook wel seksproblemen, het definitieve breuk voor zich uit hebben geschoven. En nu gaat de economie weer wat beter, dus nu hakken ze toch nog even de knoop door door te zeggen van, we gaan scheiden dat eh, ja, het eerste kwartaal van 2010 is het eh, explosief gestegen de... Scheidingen en tijdens de crisis gaan mensen minder snel uit elkaar omdat ze natuurlijk ja, allerlei obstakels eh, in de weg hebben. Onder andere dat huis. We moeten dat huis verkopen, want dan moeten we delen. Oh, dat lukt allemaal niet. Weet je, We verwachten dat het beter gaat. En nu is het dus ja, veel meer mensen die gaan scheiden. Ja. Dus we dachten dat het een tijdje goed ging, maar nee, helemaal niet. En weet je hoe dat komt? Omdat veel meer mensen vreemd gaan en dat komt via internet. Ja, tot slot. Dat geloof ik graag. Ja. Want dan zien ze toch weer de oude geliefde. En dan denk ik, hé, nee, oh jij ja, die ene. Oh, die was ik helemaal weer vergeten. Via hyves of zo, weet je wel. Nou, toch even een mailtje sturen. En die andere was jou ook niet vergeten. Nou, toch eens een keer afspreken. Gewoon even vrijblijvend. En ja. voordat je weg weet, ligt lig je in bed. Maar het is ook. Uh, kijk, het heeft ook zijn voordelen. Want, uh, niet niet uh, dat ze het vreemd gaan. Maar het hives en dat soort dingen. Dat er mensen elkaar ontmoeten die. Uh, oh, dan is er bijvoorbeeld een familieveten. En het is al tien jaar. En dat dan bijvoorbeeld. een... een uh, de nazaten. Dus uh, de neefjes en nichtjes bijvoorbeeld. Die uh, hebben elkaar nooit gekend. Nee. En die hebben dan gezegd uh, van... Hé, hey, ik heet ook uh, zeg maar Van de Meijen of uh, Huppel op, Jij ook? Uh, en, uh, hoe heet jouw moeder dan? Ja, zo. En uh, die mijne zo. Oh, wat leuk. En we uh, moeten elkaar eens zien. En dan, dan, dan blijkt dat die ouders op een gegeven moment... toch weer bij elkaar komen van... Ja, het is ook tien jaar geleden. Het is jammer dat die neven en nichten eigenlijk geen contact hebben. Want wij zijn eigenlijk wel leuk. Ja. En dat dan daardoor... Familie is toch on uh, Uiteindelijk toch weer een beetje herenigd worden ja, dat, okay, vind dan, dat. dat vind ik weer, ook weer een voordeel Ja natuurlijk, het heeft heel veel voordelen internet, Met dit soort dingen, ja, het is, de wereld wordt in één keer heel klein Dus je kan elkaar niet meer ontlopen Want vroeger was het zo van, nou ik maak het uit Ik heb het gezien meer in een, nou, na een jaar je was zag, je het echt vergeten Je hoorde ook nooit meer wat Nee, je hoorde en, er Nu nooit, kan meer je wat toch van. via internet op de hoogte blijven van Ja, dus, uh, maar goed Op die manier kan je wel de ware liefde vinden Alleen als je boven je 35ste Kom, en ik heb een paar mensen om me heen die, die zijn bijna veertig. En die hebben echt de ene date en de andere date. Maar ze krijgen gewoon niet de goede match. Ze zijn zo kritisch geworden. Ja, maar ik heb, vroeger, ik heb ook wel eens gehoord dan, dat er iemand dan een uh, oude liefde uit de jeugd, en dat was toen, uh, lukte niet of wat dan ook, wat te druk. Ja. En dat ze dan, uh, als ze dan op een veertigste die weer ontmoeten en dat dan de vonk instaat, en dat het dan ook gelijk, dan gaan ze ook helemaal voor dan. Ja, het moet toch wel op je veertigste. Dan moeten er ook nog even kinderen erbij komen. Nee, dat hoeven ze dan niet meer. Ik bedoel, die hebben ze dan al of zo. Oh, oké. Okay. Maar dat ze dan gewoon echt gelijk helemaal om zijn. Ja, en, ja nee, dat is waar. Van, ja, dat is die oude jeugdliefde van uh, je hebt toch een beetje verleden met elkaar. En ik denk dat dat gewoon ook heel veel scheelt. Dat ze, boven je veertig ga je over je jeugd nadenken. Nou ja. En als zij daar in je voorkomt... dan zou het best ben kunnen zijn heb... dat dat werkt. Ja. Ja. Mijn zus heeft het ook. Kwart voor negen in het Zonnig er Komt die naartoe, laat je uitwaaien. Weet ik veel. En jij bent erbij. Kulim Casablancus van The Strokes heeft een zolocoyere gezet. Dit is de, die Elf Dimension single erachteraan. Sing it loud en sugar and sweet. Dat hebben wij zoetigheid hebben wij hier. Meer zoete dingen hebben wij hier. Zuurstokken. En um, ja, die misdaadgegevens. Die zijn er toch een beetje, dus een beetje mee gegogeld. VVD en SP maken gehakt van de criminaliteitscijfers van het kabinet... Volgens oppositiepartijen is het de afgelopen jaren er niet veiliger op geworden. Zoals de dimissionaire minister Hisbalin. En van Binnenlandse Zaken en Justitie laat weten. Hij zegt dat hij, ja, in rapporten dat het toch iets veiliger is geworden. Maar dat is helemaal niet het geval. Er is mee gegolven met die cijfers. Er zijn uh, meer gewelddadige straatroven. En nou ja, het, is allemaal, ja, het is een beetje verschoven. Dus daar moet je niet op blind staren dat ze denken: nou, het kabinet heeft nog iets goeds gedaan. Dat is helemaal niet waar dus. Het kabinet doet niks goed. Nee, nee dat, uh, echt 80% van de mensen wil uh, uh, balken en ieder geval niet meer terug. Dat is wel duidelijk. Maar het alsof is... het straks beter gaat, dat is, al, het is altijd maar weer net de vraag. Ja, tuurlijk. Dat is zeker de vraag. Ik zou het ook momenteel niet weten. Nu te, te spreekt Geert maar, omdat hij eindelijk eens iets zinnigs heeft gezegd... in plaats van altijd, altijd de confrontatie uh, uit de weg te gaan. Nu in één keer komt hij met een uh, toch redelijk programma. Alleen ja, kan hij dat nog waarmaken? Nee. Dus nu wordt hij begeerd. Onze ja, hij wil ook nog 21 miljard bezuinigen. Ah. Maar waar hij we dan weer bezuinigen is, het ook weer niet rendabel natuurlijk. Want hij wil ontwikkelingshulp wil je afschaffen. Hij uh, wil nog meer dingen afschaffen. Ik denk ja, dat kan je niet zomaar schrappen natuurlijk. Dat, dat gaat niet. Dat, dat, dat lukt niet. Dat zit vast. Dat is een hele organisatie. De werken mensen. Die worden dan ontslagen. Dat kan ook weer niet. Ja. Je moet er dan weer eens anders aan doen. Ja, want het is gewoon een business ook. Ontwikkelingshulp. Nou, het blijft ook zo, vind ik zelf. ze moeten het een beetje in de hogere regionen doen. Want dan, dat zet zo aan de dijk. Ja. Dat is, uh, je kan wel de vuilnismannen ontslaan. Maar nee. het blijft altijd vuil liggen. En het is toch wel essentieel dat ook voor, het, voor, de, voor de bevolking... voor de uh, algemene gezondheid... Dat, die, uh, dat dat gewoon opgehaald wordt. dat je geen uh, nare ziektes gaat krijgen en dat soort dingen. Ja, die vuilnis ja, maar gaan jij staken. Ja, maar degene die erover denken van... Uh, goh, uh, zullen we bezuinigen uh, in de lagere regionen. Ja, uh, drie, vier lagere voor één hogere. En die hogere gaat bedenken hoe ze het vuil ophalen. Want die lagere weten toch hoe ze het moeten doen. Hoor. Dus, uh, ja. Houd die oude schema's er even bij. En gewoon uh, gaan met die banaan. Ja, dat, ons werk hebben we natuurlijk ook weer te maken met bezuiniging. Eerst was het 40.000 per locatie. Nu in één keer is het 100.000. Zo in één keer de ene dag komt er 60.000 bij. En waar is dat vandaan? Maar er is natuurlijk uh, een hoop uh, geïnvesteerd in allerlei duister praktijken En dat moet natuurlijk weer uitgesmeerd worden over andere dingen. Dus ja, dat moet je dan uiteindelijk ophoesten. En dan gaan ze de werkvloer gaan ze kijken. Ja, van wat, waar, wie kunnen we eruit wippen? En wie, ja, terwijl je ook denkt van nou ja... We kunnen ook hoger gaan kijken. Alleen, het is wel waar. In Nederland moet je alles goed op papier hebben. Je moet eerst alles goed op papier hebben. En daar heb je dus mensen van nodig op het kantoor. Ja, het en... is inmiddels wel op papier. Ik denk, als we nou gewoon even de komende twee jaren... Uh... Geen bijscholing doen. Als we dat nou eventjes dat kappen. zal een hoop geld. Dat scheelt heel hoop geld. Dat geldt een hoop. Als die cursusdagen met die broodjes, lekkere verse broodjes, dat kost nou op geld? Dat kost heel veel geld. Dat is echt kost duur, echt. Ja. Als je die cursusdagen echt 100 euro zo open. en als je dan twee mensen nog eens een keer van de werkvloer naar een cursus stuurt, dan moet je nog invallers voor regelen. Ziet je zo op 1000 euro. Nou, waar, waar, waar wij tegenwoordig uh, al een paar keer iets gedaan hebben, dat is een, een, een webinar. En dan hoef je dus nergens heen Een cursus. En dan nee. kan je gewoon via je uh, internet kan je opgeven. Ja. En dan uh, wordt het bevestigd. Het kost niks. Want die mensen willen eigenlijk een bepaald pakketje verkopen. Ja. Nou, dan gaan wij met z'n vijven achter een bureau zitten. En dat duurt drie kwartier. En dan hoor je exact hoe zo'n programma werkt. we worden nog wat tips gegeven. Je kan vragen stellen. Ja, je hoeft niet met de auto ergens heen. Dus het is nog natuurvriendelijk ook. Ja. En dan uh, ben je gewoon uh, op dat moment op de hoogte. Het scheelt gewoon zoveel tijd. Ja, nee. je, met allen, dus, uh, je hebt de reiskosten die je baas moet betalen. Maar de reistijd zelf. Uh, dan ben je gewoon uh, een halve dag kwijt. En nu is het gewoon drie kwartier dat je echt online, gewoon uh, iemand uh, praat tegen je en je kan dus uh, via de uh, via een chatfunctie kun je vragen stellen en die worden ook gelijk beantwoord en zo. Dat is echt wel heel, heel apart. Drie kwartieren en je hebt het licht gezien. Ja. Ik heb eens een dag en een, een ochtend zeg maar een verzuim workshop gedaan en ik denk: nou, halleluja ik word nooit meer ziek. Maar dan, dan je leren niks van, want ja als je ziek bent ben je ziek. Ja. De, overmacht. Overmacht. Alleen ja, het vervelend is. Ja, als je dan weer nadenkt van in bepaalde landen. Wij zijn zeg maar met, uh, met Nederlanders. 70% van de Nederlanders heeft iets en werkt gewoon. Hè? Dat is best ja. veel. Maar als je naar het buitenland kijkt. Naar nou, echt naar die, nou ja, toch wat minder uh, ontwikkelde landen. 90% sleept zich voort en werkt ook gewoon. hè. Dus ik bedoel, dan is 70% eigenlijk helemaal niets gewoon. Nee, dat is waar. Dus ik bedoel echt ja, je moet gewoon werken. Werken naar kunnen. En ziek zijn in je eigen tijd. Dat is het mooiste. Ja, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die, uh, die nooit ziek zijn. En dat, uh, dat er eigenlijk degene die wel ziek zijn, dat die, dat die misschien maar uh, uh, niet 70%. Maar dat, dat er eigenlijk 50% eigenlijk ziek is, daadwerkelijk. Ja, iedereen denkt nog steeds een beetje van. Nou, veel mensen denken van, nou, of, ja, ik ben al zo lang niet ziek geweest. En ik. Hey, ik ben het even zat. Ik ben. Het even, maar even zat zijn of ziek zijn, is ook nog een verschil, hè? Het even zat. Je maar, moet, Ten eerste moet je zorgen dat je een baan kiest die je geweldig vindt. Dat, weet je, dat, is een hele klus. Ja, dat is zeker. Die je echt eigenlijk. geweldig vindt dat je gewoon dat je tandvlees door kan lopen. En in het weekend helemaal vlak. En een maandag ben je er weer. En je vindt dat geweldig. Nou, Ik denk dat er gewoon wat meer uh, thuis op moet zijn. Thuis op, ja heerlijk. Ja, dan kan je inderdaad ook in het weekend helemaal vlak. Want nu is het zo van, uh, <laughs> dat je door de week werkt. En dan s'avonds moet je... Eten, koken, dingen doen, wassen, uh, in het weekend uh, ben je Maar dat vind bezig? je ook leuk, want het is je eigen gezin. Nou, nou, hm. klink ik Jij hebt niet zet? voor je gezin gekozen. Nee, moet dat dan? <lacht> moet dat dan? Echt, het zit er is hè. Cursus hoe je in het leven moet staan. Daar gaan we mee beginnen. Je ik de vissen. Defensive. Defensive. Sorry, we have band. Gaan doorbreken, dames en heren. En we hebben band. een apart bandje met geluidjes, in naar die jaren, geluidjes erin naar de jaren 80. Het is wel weer grappig om de oude tijd weer te zien herleven. Nee, maar het een uh, Nederlandse cursus om goed uit je woorden te komen. Dat is ook wel eens waar. Hé, hey, zit er iemand te gapen? Ben ik zo saai of uh, wat is het? Ja, ja, ja we have bent. Die ken ik al, dat plaatje. Oh, ze zijn me <laughs> hyper hip. Sorry. Om de andere stations hoor ik hem nu pas een beetje voorbij komen. Ja, ja nee, maar door, door jou ben ik inderdaad heel hip in wat ik hoor van. Oh, die ken ik al. Ja, oh, die kan oh. ik wel. Ach man, het lopen ze er een beetje van de toren af te blazen... waar wij een half jaar geleden die plaat al gedraaid hebben. Het is bijna negen uur. Geen nood naar negen uur. <laughs> Zitten we hier nog steeds. Dan hebben jullie, mogen jullie een <laughs> heel uur van ons genieten. Sterkte daarvoor. Straks nog even Ik zal even een kaartje voorlezen... van iemand die uh, een brief had gestuurd. Uh, uit Duitsland vandaan. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Dat is een enthousiaste fan. Volgens maar... mij het meest voorgelezen kaartje hier in de studio. Dames en heren, als jullie ons leuk vinden... stuur eens een kaartje naar ons. Ja! Welkom. En Jolande van Toebak leeft. Ja. En uh, als jullie in de bus doen, nou, dan vinden wij het heel leuk. Dan lezen wij jullie kaartje gewoon voor. En je kan er een zoekplaatje op zetten. En dan kunnen we altijd nog een keer kijken of we, we achter kunnen komen. Als ik daar een week de tijd voor heb, kan ik vast het plaatje vinden. Oh, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat is helemaal geen probleem. Dus punt. vertel eens hoe leuk je ons vindt en wat beter kan. Oh, vooral, vooral ja. vertellen wat, we, wat je leuk aan ons vindt. V ja, ja ook oh dat. Ja. Dan gaan we echt helemaal met zo'n ego gaan we het weekend in. Helemaal echt een lekker. Zonder grote paal. Nou, uh, uh, ja. amateur wielrenners. Die graag in groepen over de fietspaden heen racen. Oh, de kant! Die kent ze wel. Die mogen binnenkort op de weg. Als de groep uit plusminus 12 wielrenners bestaat, nee 15. dan mogen ze op de weg wielrennen. Okay. Dus dan heb je geen last meer van dat je helemaal in het gras moet, want daar komt het peloton aan. Ja, ze zijn altijd zo onaardig, vind ik. Ze zijn echt uh, Ja, maar ze concentreren zich. Hè? Ze, concentreren. Ja. ze zijn meestal van die 40 plus, maar toch iets wat groter buik. En die jij rent ook dan... wiel? Of jij wielrent ook? Nee, ik niet. Ja. Nee, ik verkoop wel fietsen, maar ik heb verder niks met fietsen.